3 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tientallen Britse parlementariërs willen dat Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt uitgeleverd aan Zweden en niet aan de Verenigde Staten. Assange werd donderdag in de ambassade van Ecuador in Londen opgepakt. Hij hield zich daar zeven jaar schuil om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Hij werd daar verdacht van verkrachting en seksueel misbruik. De Zweedse justitie sloot de zaak twee jaar geleden, maar overweegt die nu te heropenen. Amerika zoekt Assange langer vanwege het lekken van staatsgeheimen via Wikileaks. De vrouw die de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gedood, komt binnenkort vrij. De Vietnamese vrouw kreeg een gevangenisstraf van ruim drie jaar, maar omdat ze al twee jaar in voorarrest heeft gezeten, komt ze begin volgende maand al vrij. De vrouw smeerde in 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur... een dodelijk gif in het gezicht van King Jong-nam. Ze dacht dat ze meedeed aan een televisieprogramma met verborgen camera's. Na operaties krijgen patiënten te snel onnodig zware pijnstillers voorgeschreven. Het is een van de belangrijkste oorzaken... voor het enorm toegenomen gebruik van verslavende pijnstillers. Dat schrijven wetenschappers in medisch The Lancet. Ook in Europa is het een probleem. Tussen 2001 en 2013 is het gebruik van zogenaamde opioïden als oxycodon wereldwijd verdubbeld. Van 3 miljard doses per dag tot 7,3 miljard. Dit soort verslavende pijnstillers werkt op termijn steeds minder goed tegen chronische pijn. Met als gevolg dat de patiënt meer pillen krijgt en daardoor sneller afhankelijker wordt van het middel. En Max Verstappen begint morgen in de Grand Prix van China vanaf de vijfde plek. Voltieri Bottas van Mercedes had in de kwalificatie de snelste tijd... en start vanaf pole position. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton heeft de tweede startplek. Max Verstappen zei na afloop van de, van de kwalificatie... niet blij te zijn met zijn vijfde plek. En dan het weer, vooral op de Wadden... en in het noordoosten van het land winterse buien. Er staat een matige noordoostenwind en het is een graad of acht... Morgen wisselen we. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Blarikum en naar de vesting. Je moet daar rekening houden met drie kwartier extra reistijd door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk... nog altijd een kwartier verdraging bij Beverwijk door een oliespoor. Daar is nog steeds een rijstrook dicht. En daardoor ook file op de A208 van Haarlem naar Velsen... voor de aansluiting met de A22. Daar moet je rekening houden met ruim 20 minuten op onthoud.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 Dankjewel. Namens de Kassa-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in Zierven. Zierven. Met nu Zandvoort op zaterdag. Deze Donner Summer heeft heel veel grote hits gescoord. Waaronder ook deze This Time I Know It's For Real. Ja, 9 over 3. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. We gaan zo dadelijk wel weer bellen met Jan van der Leiden, Albert-Jan. Die neemt even niet op, toch? Die neemt even niet op, nee. want er is van alles aan de hand. Daar, ja, er ja. wordt flink gescoord op dit moment. Ja. Tussenstand op dit moment 2-1 daar in Haarlem. Dus helaas wel een achterstand voor SV Zandvoort. Goed, luisteraars en kijkers niet te vergeten, waaronder Filou. Van harte welkom bij het Tweede Uur uh, uh, Zandvoort op zaterdag uh, live vanuit de Tolweg. Nou, ik stond net even buiten uh, even frisse neus te halen, maar het uh, hagelde zelfs. Maar nou is het zonnetje er weer. Ik bedoel, april doet toch wat hij wil, hè? Zo is dat. Goed, uh, wat gaan we doen? Je zei het al, we gaan natuurlijk zo gauw mogelijk weer schakelen met Jan van der Leden. Want er is van alles aan de hand bij de wedstrijd Edo HFC1 tegen SV Zandvoort. Dus dan momenteel inmiddels 2 tegen 1. Wat gaan we nou meer doen? Half vier natuurlijk de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen. In en rondom Zandvoort en de evenementenagenda stroomt weer vol... naarmate het seizoen dichterbij komt. Uh, uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om... Uh, we, moet, we gaan ook nog even stilstaan bij uh, de Formule 1 perikelen... Uh, rond het uh, uh, circuit Zandvoort met de komst wel of niet van de Formule 1. We hebben een statement van... Uh, ...van uh, Michel Blekemolen. En we hebben een uh, statement van uh, niemand minder dan uh, meester Pieter van Vollenhoven. Sowieso. Jazeker. Wat wij allemaal in de uitzendingen hebben, het is ongelooflijk. Naast Filou, niet alleen met Blekemolen, maar ook uh, uh, Pieter van Vollenhoven. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken. En dan zwaaien wij. En dan zwaaien wij. En lekker aan de aardbeien heb ik begrepen. Filou, eet smakelijk. En uh, wij gaan het uh, tweede uur in samen met u, de luisteraars en de kijkers... een uh, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Kijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Wij zeggen goedemiddag. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. Now I was never a believer. You Feel Tussen 7 en 9, dan hoor je ze weer bij CFM. De 40 beste plaats van Europa in de Eurobreakdown. En waarschijnlijk komt deze daarin ook nog steeds voor. Polaroid, hoor je. De single van Jonas Blue. Zodatelijk gaan we weer naar Haarlem toe. Edo, SV, Southworts. Tussenstand 2 tegen 1, zometeen meer daarover. Met in a club, you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A, c The Kings, Jorder Lola. Het is weer tijd om naar Haarlem toe te gaan naar de wedstrijd Edo SV Zalvoort. Voor ons daar bij aanwezig. Vanmiddag is Jan van der Leden. En Jan, volgens mij heb jij alweer heel wat doelpunten gezien. Ik heb er al vier gezien, Rob. Vier. Echt een ja, ongelooflijk spannende wedstrijd. Het begon vlak nadat uh, dat we net in eerste instantie hadden. een uh, foutje van uh, Oliver Riva bij ons. En Joost Koolman. Maar de neef van Kasten uh, Vries die scoorde makkelijk 1-0 voor Edo. Eigenlijk gelijk een minuut later was het een aanval van ons en Dani Kierigolf kon schitterend profiteren. Uh, ze spelen op een vrij oud kunstgrasveld. En dat was al te zien op een gegeven moment, want een aanval van uh, Edo. Koen glijdt uit en uh, Edo kan het afmaken. 2-1 ik denk vijf minuten later was het de verdediger van Edo die uitglijdt. En de Christine die nu heel goed doorgaat en schitterend scoort 2-2. En volgens mij zitten we nu vlak voor, uh, voor de rust, dus uh, als je het zo houden is het al lekker. Ja, dus we gaan zo meteen weer opnieuw beginnen in de tweede helft. Ja. Oké, okay, nou, er wordt flink uh, gescoord en uh, ja, je zegt ook het uh, ligt gedeeltelijk ook aan de, aan de grasmat uh, daar. Kunstgras ja, is niet echt uh, geweldig. Nee, het is een heel oud stad. Milan, Berk Belekamp, die staat naast je, in de tijd dat ik weer halen voetbalde, toen lag het veld erop. Dus dat is al een tijdje geleden. Oké, okay, wordt tijd voor een nieuwe. Absoluut. Jan, dankjewel voor dit moment. En straks komen we bij je terug. Op de tweede helft van de wedstrijd EDO-SV-Zoenvoort. 2 twee tegen 2 op dit moment.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 I'm Zijn, todos quieren saber, porqué te quiero con locura. Mis amigos dicen, que tú no me haces bien, todos quieren saber, porqué te quiero con locura. Loca, loca, loca, cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez. Ik ga lekker meedoen met deze zonnige single. Jorde de Alvaro, Soler en Loka. Ja, bij het wisselende weer van vandaag... Uh, past best wel een beetje zonnige muziek. Inderdaad, uh, de nieuwe single Loka hoorde je. Ja, het gaat uh, maar op en neer... het uh, nieuws over uh, wel of uh, geen Formule 1 race op uh, Zandvoort, uh, Albert-Jan. Ja, en ook uh, coureur Michel Blekemolen doet een duit in het zakje. De financiën staan de komst van de Nederlandse Formule 1 race in Zandvoort... niet in de weg, coureur Michel Blekemolen... Die vaak op het circuit te vinden is, hoort het positieve geluiden in de zogenaamde wandelgangen. Ondertussen zouden er meer kapers op de kust zijn om een Grand Prix te organiseren. Luistert u naar het interview van onze collega's van NH hadden met Michel Bleukemolen afgelopen week op het circuit. Volgens mij, en ik ben natuurlijk niet het circuit, ik ben maar een huurder van het circuit. Maar ja, je zit natuurlijk wel eens met de mensen te praten, dus je hebt wel iets meer informatie dan de gemiddelde. Maar het uh, lijkt erop alsof de financiën allemaal wel rond zijn. En als er iemand goed ingevoerd is in Zandvoort is het Michel Blekenmolen wel. In de zogenoemde wandelgangen hoort hij veel. Het lijkt dus goed nieuws, maar waarom blijft het dan zo stil? Ik hoor allerlei verhalen dat er zijn uh, vijf uh, Grand Prix nog te vergeven en er zijn zes circuit's. Uh, en ja, dan moet er dus één afvallen. En ik weet niet welke dat gaat worden, dus er is wel wat het een en ander aan de hand. En ja, dan is het niet helemaal fair, denk ik, dat de FOM zegt... Uh, oh ja, het, uh, we moeten nog even wachten. Want diezelfde FOM, het Formule 1-management... belooft de een plek op de Formule 1-kalender van volgend jaar... als het voor 31 maart alles rond zou hebben. Toch blijft de voormalige Formule 1 coureur positief. Volgens hem is dit de kans voor Zandvoort. Zeker nu de hype rondom Max Verstappen enorm is... En dat merkt Blekemolen ook. Hij heeft het drukker dan ooit met zijn bedrijf... dat voor particuliere raceervaringen biedt op het circuit in luxe wagens. En overal waar hij komt gaat het dan ook maar over één ding. Ik sta echt bij de visboer laatst. En die visboer die weet de race, die gaat over het race praten. zat een dametje van een jaar of tachtig naast me. En die ging zich mee bemoeien en die wist ineens alles van Formule 1. Dus ik vroeg altijd, geen te zitten, nee, maar uh, nu uh, wil ik het allemaal bijhouden. Dus dan zie je wat er gaat in het land een of andere gekte is er ontstaan, een nieuwe Johan Kruijf is geboren. En ja, dat, daar moeten we gebruik van maken geweldig interview inderdaad van NH Nieuws met Michel Blekenmolen. Dus wel of geen Formule 1. We moeten gewoon net even ja, ja, ja, heel heel heel het even afwachten, Albert jan Dan horen we het vanzelf wel, toch? Klopt, klopt, klopt, Ja, wat dat allemaal was, weet ik ook niet. Maar goed, wel. Jij, jij wel? Oh ja, ik zie het, ik zie het. Heel goed. Nou, we gaan weer een plaatje draaien. Hier is Mel en Kim en Respectable. Dat waren ze weer eens, de dames Mel en Kim en Respectable. Ja, we gaan op naar de evenementagenda. Die krijgen ze zo dadelijk na deze van Eros Ramazzotti. Davanti. e in mente non siamo fatti così parliamo sempre al futuro e così immaginiamo Nog een pizza? Ja, nou en of. Nou en op, Met salami, uipepers en extra knoflook. Kijk, lekker hoor. Je de Eros Ramassotti en Terra Promessa. Ja, half vier geweest, tijd voor de evenementen. Je zei het al aan het begin. Het wordt weer wat drukker qua evenementen. Klopt. En daar beperk ik me even tot de maand april. Vind je het goed? Juist ja, goed. <laughs> Anders heb je helemaal geen stem meer over. Goed, allereerst gaan we naar uh... het Zandvoorts Museum. Daar is sinds 29 maart tot en met 23 juni... De expositie van Ada Breveld. Ada Breveld experimenteert met kleuren, materialen en verschillende thema's. En dat allemaal in het Zandvoortsmuseum van 29 maart tot en met 23 juni. Uh, meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum kunt u uiteraard terugkijken op www.zandvoortsmuseum.nl www en vanavond, laten we daar eens mee beginnen. En morgenavond nog natuurlijk de toneeluitvoering 1, 2, 3, hoppa. En dat hebben we het over de toneelvereniging Wim Hildering. En dat speelt zich allemaal af in Theater de Krocht. En het begint om kwart over acht vanavond. En morgenavond nog toneeluitvoering 1, 2, 3, hoppa. De toneelvereniging Wim Hildering in Theater de Krocht. Gaan we naar morgen, dan is het traditionele culinair rondje strand... wederom staat op de agenda een wijn- en spijswandeling... langs diverse strandpaviljoens. Dat begint morgen om 12 uur en duurt tot 5 uur. En mensen die graag naar het circuit willen... en gek zijn op Amerikaanse spektakel... zijn morgen vanaf 10 uur van harte welkom op circuit Zandvoort... tijdens de American Sunday. Morgen stroomt circuit Zandvoort weer vol met duizenden fans... van Amerikaanse auto's en liefhebbers van de American Way of Life... Dan vinden ze weer een nieuwe editie plaats van de populaire American Sunday. Deze dag heeft een programma vol met activiteiten en bezienswaardigheden. Dat morgen op tijdens American Sunday op het circuit Zandvoort. Vanaf 10 uur tot 5 uur. Locatie, Circuit Park Zandvoort. Meer informatie kunt u uiteraard vinden over dit evenement... en over alle andere activiteiten dit jaar in 2019 op het circuit Zandvoort. Kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl Even kijken of ik... Administratie een beetje bij, bij elkaar heb, heb ik. Dan gaan we naar 14 april. Dan is het tijd voor the Big Walk. En de, de Big Walk begint om 12 uur en duurt tot 3 uur. Het strandseizoen voor honden wordt op zondag 14 april in stijl af. Uh, dat is morgen, hè? Uh, in stijl afgesloten met de Big Walk. Hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters nemen dan deel aan een tweede editie van deze unieke wandeling op het strand van Zandvoort. De Big Walk is het moment om het strandseizoen voor honden kwispelend af te sluiten. Hulphond Nederland roept alle honden en hun baasjes op... om mee te doen morgen in de 5 kilometer strandwandeling. Met hun deelname steunen zij mede de opleiding en inzet van hulphonden. Inschrijven voor die Big Walk morgen vanaf 12 uur kunt u doen... via www.thebigwalk.nl. Www dan blijven we nog even bij morgen... want dan is het tijd voor de European Public Sphere... Project. Ja, ja, een hele mond vol. Dat begint om half 1 en duurt tot vijf uur. En de locatie is Paviljoen Jeroen aan de boulevard Bernard nummertje 20. En dat is een project dat reist door verschillende steden en plaatsen in Europa... en bouwt daar een open geodetisch koepel van hout, de European Dome, genaamd. Deze koepel symboliseert de Europese Unie. Dat morgen uh, tijdens de European Public Sphere Project uh, vanaf half 1 bij Paviljoen Jeroen. Meer informatie over dit project kunt u terugvinden op de website... www.kadamschooling.nl www.kadamschooling.nl En jazzliefhebbers, ook morgen ook aan gedacht... want dan is het tijd voor Jazz in Zandvoort... met Sjoerd Dijkhuizen op de Sax. Dat begint om half drie en duurt tot half vijf. Jazz in Zandvoort met Sjoerd Dijkhuizen op Sax. Uh, uiteraard uh, is dit uh, uh, uh, niet de entree bedraagt 15 euro... Meer informatie over dit jazzconcert kunt u uiteraard vinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Dan gaan we naar uh, de theater in de Duinen bij Zandvoort. In het paasweekend gaan we een bijzonder project verhalen in de Duinen voor de start in de met Duinen bij Zandvoort. Het Zandvoort Theatercollectief. Huis van Theater zal iedere zondag en op feestdagen... een vertelvoorstelling spelen in de duinen voor slechts 4,50 euro. Graag pas betalen er is geen mogelijkheid om te pinnen. De minimumleeftijd voor deze voorstelling is 5 plus. Van tevoren reserveren kan via www.huisvantheater.nl. Www Grote groepen wordt sowieso gevraagd om eerst contact op te nemen... vanwege het beperkt aantal plekken per voorstelling... Dan uh, 19 tot en met 22 april is het ook tijd voor Vintage at Zandvoort. Al voor de, acht, wederom voor de achtste keer wordt het georganiseerd... en het uh, evenement groeit maar met het jaar. En het gaat weer beginnen. Het gepruttel van luchtgekoelde motoren zal weer te horen zijn. Vintage at Zandvoort van 19 april tot en met 22 april. Het VW-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort... in het weekend van de 19e tot en met 22 april. Vlakbij het strand, zee en in de duinen En onafhankelijk van het weer, het evenement gaat door. Meer informatie over dit geweldige evenement kunt u vinden op www.vintage-zandvoort.nl. www.vintage-zandvoort.nl En ook tijdens dat Vintage het Zandvoort zijn er diverse leuke evenementen. Waaronder ook een koffermarkt, en die is op 20 april. Ook op dat parkeerterrein De Zuid. Dan gaan we naar 20 april eh, tot en met 21 april. Dat zijn de DNTR, DNRT Paas Races. Dat is natuurlijk weer het circuit Zandvoort. De DNRT Paas Races zullen bol staan van het autospectakel. De wedstrijden worden verreden door raceklassen uit de DNRT Breed Series. Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op de website www.ciccuizandvoort.nl www.ciccuizandvoort.nl 20 en 21 april de DNRT Paas Races. 26 april hebben we Koninginnedag. En dat wordt gevierd bij Laudrol en Hardy in de Haltestraat. De dag voor Koninginnendag op 27 april. En op Koninginnen-Dag, ja, die 27 april verandert het gehele centrum van Zandvoort in een gezellige rommelmarkt. Waar u natuurlijk ook terecht kunt voor de verschillende optredens, hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt natuurlijk op deze Koningsdag gedacht. Een vol programma. Meer informatie over de Koningsdag. Op de website www.koningsdagzandvoort.nl www.koningsdagzandvoort.nl Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Ja, ben je twee weken verder. Gewoon zeven minuten achter elkaar. Informatie. Gezondheid trouwens. Ja, dank je. Okay. Neem even een slok water. Ga, Ga ik wel ondertussen even een leuke plaat draaien van dit moment. Hier is David Ketta. Demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino. Dit is David Ketter en Bebe Rexa, Say My Name. Ja, jij komt altijd zo aan het eind van de week met een verzoekplaats. Ja, klopt. Ja, want we hebben er weer eentje binnengekregen, een verzoekje. Nou, je begrijpt, aan de muziek is dat te horen hoe oud die, die dat verzoekje is. Tenminste, degene die het aanvraagt. heel, heel oud. Laat het <lacht> Oh, hij ja, luistert zeker niet. Ja, oh, jeetje. Nou, daar komt hij aan, hè? De single van ILO. Dan krijgen we vandaag nog een uh, klassieke uitzending. Al die hoor Ja. ja. I.L.O., we draaien hem uh, op uh, verzoek door de Mr. Blue Sky. Ja, we gaan uh, weer schakelen naar Haarlem toe, naar Jan van der Leden. Oh, oh. Ja, je zit uh, live in de uitzendingen. Was het bijna het doelpunt? Ja, het was uh, Nigel Knijtsel, Berg, die met een verschrikkelijk, verschrikkelijk mooi afstandsgoed keihard de lat draait. Dus... Hmm. Um, ja, we zijn nu zo'n kleine vijf minuten onderweg, denk ik. Maar uh, Edo is heel erg uh, furieus begonnen aan die tweedelig. Die willen echt de doorbraak poseren. Nu een gevaarlijk spel, maar uh, dat resulteerde in een uh, lat van Edo. Dus de, uh, nu wordt kast gevloerd. Nou, er is al wat gaande, zeg. Jeutje, Dus die Joost Koelman die schoot keihard op de lat. Even later was het, dus, uh, was het bij ons, de voorzet van uh, Salim Fatou op Jesse Daan. Jesse Daan die komt naast, die wordt neergelegd door de keeper. En de geitrechter doet niks, dat is jammer. En nu net wat ik net zei, van, wij, wij, wij herbakken ongeveer. En uh, een schitterend schot van Nuitse Christien op de lat. En, Ja, het gaat dus een beetje, een beetje op en neer, zeg maar, in de tweede helft, als ik het goed begrijp. Dat heb je heel goed gehoord, Rob. Oké, okay, nou. Ja, ja. Wordt er een spannende tweede helft nog? Hoe lang hebben ze nog te spelen? Uh, nou, toch wel 35 minuten nog. Dus uh, ja, we straks weer door anderen, dus. ja. Ja, we komen vlak voor vieren even bij jou terug voor een, voor een update. Maar mag ik nog even iets gebeurt, e dan heb ik wel, dan je dat ook in ja, de over. Maar even iets in de rust uh, hield Rob en ons even uh, die straf van die voetballer, van die speler van uh, SP Zandvoort. Voor ja? zes wedstrijden. Heeft het be uh, bestuur daar nog uh, uh, van Zandvoort uh, invloed op om dat even eventueel te verzachten? Nou, ik vind dat juist heel vreemd. Want bij alle voorgaande schorsingen die er zijn geweest. hebben wij als bestuur altijd een weerwoord moeten geven. Ja. En dat is in dit geval helemaal niet gebeurd. Ook uh, heeft uh, Milan in zijn brief naar de KNVB, in zijn verweerschrift... Ja. ...heeft hij gememoreerd over het gebrek aan het feit dat hij niet is gehoord over de situatie. Dus het is een hele eenzijdige schorsing geweest van de KNVB. Dus, uh, mag, dus ik, er een... mag ik zo vrij zijn om te zeggen dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is... ...omdat het bestuur er niet in gekend is, geen weerwoord heeft kunnen geven? Ja, dat, we hopen dat hij uh, dat straks wel gehoord gaat worden... Nou, Daar ga ik ook zeker mee. Uh. Oké, okay. dat even tussendoor. We komen tegen, tegen vier weer bij je terug, Jan. Nee, is goed. Oké, okay, dankjewel Jan. En tot zometeen uh, even voor vier uur. Dan uh, horen we weer meer over deze voetbalwedstrijd. Is weer meer muziek nu. Klein Frey hoorde je met z'n hier de dan uit uh, de film Beverly Hills Cop. Ja. We deden even lekker mee in de studio aan de Tolweg 10A. En uh, van de studio Tolweg 10A gaan we weer uh, naar NH, onze ja. collega's. Ja, klopt, want die uh, hadden afgelopen week een, uh, een kort statement uh, weten te krijgen... van uh, meester Pieter van Vollehoven. Ja, de vader van... Ja. De, van zijn zoon, een prins, Bernhard... Pieter van Vollenhoven is trots dat het zijn zoon Bernard is gelukt om de, de, het traject op te starten om de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort. Dat zei hij afgelopen week tegen NH Nieuws. Als hij het voor elkaar krijgt en het wordt een succes, dan gun ik hem dat van harte. Het korte statement van Pieter van Vollenhoven tegen onze collega's van NH volgt nu. Het is kort, maar het is wel duidelijk. Dat is wel heel kort, uh, Albertje. Wacht, wacht even, dat gaan we even heel snel herstellen. Oh jee, dan moet ik even, even zoeken, zoeken, zoeken, zoeken. Komt goed. want Ik heb natuurlijk eerst nog weer reclame. Maar goed, het is toch fijn dat uh, Pa uh, zo vriendelijk is geweest... om uh, het statement uh, en zijn zoon toch een, uh, een uh, zetje in de rug te, te zetten. En dat ja, ik ben toch... heel benieuwd wat hij erover zegt. Dat hij dus... daar toch uh, stelling uh, toeneemt. En uh, dat... Uh, uh, hij weet ook absoluut weet dat er natuurlijk ook partijen zijn die minder enthousiast zijn. En uh, dat daar ook rekening mee wordt gehouden. We gaan luisteren. Als iedereen zegt, wij willen, kijk het is Zandvoort, is natuurlijk een oud circuit geweest voor de Formule 1 races. En als men zegt, wij zouden het met de aanwezigheid van Max Verstappen weer heel graag een Zandvoort willen hebben. Ja, dan is dat niet Bernard die dat beslist. Dan zijn er vele mensen in Nederland ook die dat moeten willen. Anders krijg je dat niet voor elkaar. Maar maakt u dat dan trots als hij dat toch voor elkaar zo krijgt? Nou ja, het, het was een plan, het was een gedachte als hij dat voor elkaar krijgt. En, en, en vele mensen staan erachter, dat zal niet iedereen zijn. Want het is ook, ook lawaaiig en, en antwoord is inderdaad niet altijd makkelijk bereikt. Maar, maar als hij dat voor elkaar krijgt en dat is een succes, dan gun ik hem dat van harte. Nou, dat zou inderdaad heel mooi zijn als hij het uh, uiteindelijk toch voor elkaar krijgt. Hier hoorde Pieter van Vollenhoven geïnterviewd door uh, onze collega's van uh, NH-nieuws. Ja, we gaan alweer bijna op naar het nieuws en weer van vier uur. Maar we hebben nog twee platen voor je. Of, nou, ja, misschien wel één. Het Witte Fire.